Daarna, we gaan verder, daarna werden nog meerdere zonden gepleegd, we weten wel, de generatie van Mabul, Mabul is de generatie van water, vloed, dan was de generatie weer andere zonden, soorten zonden, de hele generatie van Babeltoren... en daarna nog meer en meer... en... daarna werd ook... de tempel vernietigd... en nog een tempel, de tweede tempel vernietigd... en daardoor... mede daardoor... of daardoor eigenlijk... werd dat het, het, de aura, het de, terrein, rondom een mens, waarin hij zijn uh, correcties kon doen, en waarbinnen hij uh, onder bescherming van de schienaar kon staan, onder bescherming en het bestuur van zijn eigen wortel, hoge wortel en het geestelijke wortel, kon blijven en daarmee kan je groeien, is drastisch verminderd. En vanaf de vernietiging van de tempel, en dat gaat niet alleen gaat om Joden of iedereen. joden zijn alleen. Uh, me, hebben dat ontvangen. Maar iedereen, of die dan, van welke dan af, afkomst dan ook, die heeft ook precies hetzelfde terrein nu afgebakken na de vernietiging van de tempel. Als ook als En, na de vernietiging van de tempel, bleef het terrein, wat we noemen ook, wat andere culturen noemen dat, die culturen, andere richtingen dat en aura hoe kunnen we daar waarvoor aura hoewel ik aura niet wat oudere mensen like zeggen dat aura wat aura, aura is is natuurlijk sensueel hoog sensueel kan zijn en en magnetisch etcetera dat is dat is niet zeggen dat is niet dat is nog geen uh, geestelijke aura No, maar we gebruiken toch wel ik wel welke woord ge aura gebruiken dus de aura rondom een mens uh, die dan laten we zeggen een kanaal dat vanaf de mens tot tot aan tot in de hemel toe uh, strekt tot, tot eigenlijk tot, de, tot zijn wortel in het geestelijke strekt hij en dan na zijn wortel zijn wortel al als, als engel zijn engel, zijn beschermingsengel zijn wortel, die heeft alweer naar boven weer contacten met nog hogere krachten, tot aan het eindsof zo so, nu na de vernietiging van de tempel werd aan een mens gegeven, alleen vier ama. Dat heet, ama is een soort maat, wat, ik weet niet hoe dat heet, precies, van jouw vingers, tot aan je elleboog. El, el geloof ik. Nou, dat is de maat, wat, binnen, waarbinnen binnen, de mens, zijn correcties doet, en kan doen. Amma is circa 2 meter bij 2, waarbij de mens in het midden staat. Op onze tekening teken ik het als vierkant en het midden is een, een mens in de vorm van een rondje, zo'n roze rondje. Uh, de tekening is bij mij al klaar, ligt voor mij. Uh, ook grafisch is het al gedaan door onze onvermoeibare tassels. En ik keek naar, dit, naar de tekening en ik vertel het aan jullie. En dus binnen die vier amen, ah, dus als een mens staat, wat we zeggen, waar je ook staat, op straat of thuis, dan Twee meter voor jou. Twee meter aan de zijkant. Links. Oh, sorry. Twee meter naar de voorkant van jou. En twee meter van achteren van jou. Of en of. Twee meter naar links en twee meter van rechts van jou. Dat is jouw terrein. Waarbinnen jij jouw werk moet doen. Het is beperking natuurlijk, maar so is it. Tot de komst van de Messias, van de Mashiach, en de, en de in na 6000 jaar, in correcties, blijft dit so. Dat heeft tot gevolg dat een mens dat altijd in de gaten moet houden, in zijn gevoel, in zijn handelingen, in alles wat hij doet, waar hij over denkt, waar hij voelt, voorvoelt, en hij moet altijd weten dat zijn gebied is afgebakend door die vier Amma. Van beneden vanaf zijn, als het ware, vanaf zijn hielen tot in het eiwig. Tot naar boven, helemaal naar boven. Alleen die kolom van die vier ammen. En we hebben ook een tekening gemaakt waarbij dus eerst van beneden komt een gebied. Van waarneming binnen onze wereld, onze wereld, dus de vier AMA zien wij dat als kolom binnen waarneming van onze wereld, waarbij wij zien dan links en rechts uh, de begrenzingen van die vier AMA. en links en rechts, van links en van rechts, krijgt de mens uh, zijn er stralingen, venstertjes, als het ware, die stralen naar binnen, naar die binnen die vier armen van de mens, steeds. Uh, en die noemen wij uh, Tussen aanhalingstekens, storingen. Storing van links en storing van rechts. We hebben gezegd, de schepper schiep de wereld door twee elementen, twee krachten. Chassadin, genade als het ware, en Gworot, uh, gerechtigheid, strengheid en zo we ervaren hier ook in onze wereld, van links allerlei storingen van verstandelijke aard dus dat het ons aards, aardsverstand als product, product van ons aardsverstand en van links, sorry, van links van links is het verstandelijke van, uh, storingen van verstandelijke aard, en van rechts van rechts hebben we storingen van, vanuit de kant van ons hart overdreven gevoeligheden, het toegeven van neigingen, van neigingen van ons hart, overdreven aandacht voor je hart en de producten daarvan, en links is dan producten van verstandelijke, overmatige zaken. Wat moeten we doen? Moeten we ons sluiten ervan? Sluiten ervan betekent dat ik me van binnen, dat wil niet waarnemen. Maar het is allemaal de wereld van de schepper. Ik kan wel, wat de mens doet vaak, hier ook in onze wereld. Ze vluchten naar een uh, bostijn, soort, om die storingen daar te, ont te ontlopen. Maar ontloop je dan ook correctie. Kans om correcties. Want die storingen zijn juist. Jij ervaart die storingen, irritaties, juist omdat jij nog niet binnen jouw vier maar nog niet opgewassen bent. Hoe, hoe kan Hoe werkt dat? Natuurlijk moet je niet jezelf afsluiten van, eh, van die. Dat we zeggen, luiken plaatsen uh, op die openingen, op die venstertjes. En zoals in Amsterdam, loopt vaak op zondag of zo een, een koets van Heineken en dan zie je ook die paarden. Die hebben aan hun hoge, aan zijkanten... ...hebben ze zo'n zo lapjes... Om, ...om hen niet, waarschijnlijk is het gemaakt... ...om hen niet te laten kijken naar, naar zijkantjes... ...dat zij steeds vooruit kijken. Zo moet je het ook opbouwen, maar dan innerlijk. Waarbij je toch wel die stralingen van die zijkanten... ...zowel van links als van rechts... Wel mag naar binnen te laten, te laten stralen dat jij die aanvoelt, met mate natuurlijk. En met mate dat dit ook niet jouw geestelijk werk uh, in de weg gaat staan en ook niet omdat jij nog niet voldoende kracht heeft om in die, die mate die straling aan te kunnen. De bedoeling is niet dat. De bedoeling is dat jij mag dat wel een bepaalde portie daarvan naar binnen jouw vier armen halen. Wat jij niet mag doen, waar je moet wel oppassen, dat jij niet buiten je via die venstertjes, van links en van rechts, naar buiten gesleurd, laat je sleuren, waarbij je buiten jouw vier armen belandt. En dan is het wat men noemt, bij uh, tanden, dat, dat de mens voelt dat die, dat, dat die buiten is gezet dat de schepper hem geen bescherming biedt. En dat komt omdat, do, do, omdat jij werd ergens door aangetrokken wat buiten jouw vier armen zich bevindt en jij, hebt, en jij bent als het ware meegesleurd buiten jouw vier armen. Om. En dan beland je inderdaad in het vreemde. Want alleen binnen jouw vier armen, boven jou, straalt jouw beschermingsengel het licht dat speciaal toegespitst is. Aura, hormakief, omringend licht, dat daarvoor zorgt of dient jou binnen te komen. En waaruit alle stralingen, al jouw zegeningen, al jouw leven komt. En het ook is en het is ook toegespitst op die krachten die je hebt. En alleen daaruit kan je je heel verwachten. Het is als... In Amsterdam... Uh, vroeger... Gingen we ergens wandelen. Vroeger nog toen niet. Een jaar of 25 geleden of zo. En uh, ik was nieuwsgierig voor dingen. En uh, nou, ik ging toen in Amsterdam... In de verschillende straten, voor ik. En... Opeens ging ik een café binnen. En daar eh.. Mensen die dan niet van, ja, die wiens of subcultuur ik nog Ik niet kende. En dan zaten er we mensen, weet u wel, met uh, spijkerbroeken en weet ik, ja jasjes, korte jasjes en daarachter allerlei embleempjes en, en die met, met de fietsen, of je op die motors, die dan liefhebbers van die motors zijn, etcetera, met vele uh, tatoeages. En als je naar binnen komt, dan voel je net of je of je buiten jezelf bent gezet. Of je buiten, of je in een bepaald ander land bent aangeland en je voelt ook jezelf verlaten, vreemd en je voelt ook gevaar. Terwijl die mensen die daar zitten, voelen zich prettig, omdat dit hun sfeer is. Uh, iedereen van hen, die heeft ook natuurlijk zijn eigen vier armen. Maar toch hebben ze ook opgebouwd iets naast eigen vier armen, gemeensch gemeenschappelijke vier armen, want bestaat zoiets. Er bestaat uh, want alles bestaat, onthoud dat erg goed. Steeds schrijf het op en onthoud dat erg goed. Elke ding, elk verschijnsel, alles wat bestaat, bestond, bestaat of zal bestaan, bestaat uit algemene en bijzondere. Ook hier is het zo. Bijzondere is dat ik altijd blijf... individuele, bijzondere... is dat ik altijd blijf... binnen mijn vier armen. Zorg ik... moet ik altijd zorgen dat ik... binnen mijn vier armen... alle correcties doe. En al mijn verwachtingen... en mijn heel komt alleen dat ik binnen mijn vier armen ben. En tegelijkertijd bestaat er ook iets wat algemene kant. en dat beleeft men bijvoorbeeld in de synagoge bijvoorbeeld of in de kerk ook hebben ze ook zoiets bestaat ook een in in, in bestaat zo'n vierkante plaats net zoals 2 uh, vier als uh, vier, twee bij twee wat we hebben gezegd zo ook bestaat ook zo'n plaatsje Vooral in het midden, vaak is het in het midden van de kerk of in de synagoge, waar men bidt, of waar men de Torah-rol neerlegt. En als er mensen daar binnenkomen, die dan speciaal daarvoor opgeroepen worden, dan op dat moment bevinden ze zich, als het ware, als zij geven, als het ware, hun eigen ama op. Omwille van die algemene vier Armen van de maatschappelijke. Natuurlijk, dat jouw vier Armen blijft altijd bij jou, maar op dat moment, op Sabbat, op Shabbat of op zondag, als je in de kerk bent of in de zorg, op dat moment wanneer je dat in het midden staat, met de Torahrol, of uh, uh, dat jij leest daar uit de Torah, in het vierkante. Uh, plaatsen, plaatje. Vaak is het ver, ver, ver, ver, ver, verhoogd boven, boven, het, boven de, de vloer. Op dat moment betekende die mens ook verheft zichzelf en werkt als het ware deel uitmaakt van de algemene dat is als het ware algemene vier, vier amma. Maar het is wel heel even. En alleen maar voor het goede. Wat er Maar daarna kom je weer terug naar je plaats. Ook in de synagoge of in de kerk. Of elders. En dan ben je weer binnen jouw eigen vier amma. En ook, wanneer je, ook zelfs wanneer je opgeroepen wordt om die binnen die vier wat we zeggen maatschappelijke ama dat heet in het breuws bima om daar te komen te staan een soort, soort zeg dat, een soort kathedra ik. waar je dus kan ik weet niet precies hoe dat heet waar in het, in het Nederlands daar kom je dus te staan maar voordat jij daar komt te staan zegt iedereen op zijn eigen plaats in de synagoge zegt ook zijn eigen gebed binnen zijn eigen vier ame en als toevoeging daarop en dat is dan gebed binnen je eigen vier ame dat is dan het bijzondere van jou en het uitspreken van gebed herhaling van een gebed en nou, er staat ook is dus een toevoeging gebed dat doe je dan om jezelf als het ware Extra te geven. Niet jezelf, maar ook jezelf en ook aan anderen. Waarbij je dan, als het ware, samen met hen jullie eh, vieramen, maatschappelijke, algemene, gemeenschappelijke vieramen gaat opbouwen. Net als die mensen in hun eigen stamcafeetje dat doen. Dus, euh, ook in onze wereld, binnen die vier amen, binnen die twee, binnen die twee bij twee, vier amen, heb je ook dezelfde structuur, de helft, rechte helft zijn chassadim, genade als het ware, jouw rechterzijde, jouw rechterlijn, en links zijn gworot of dienum gestrengheid jouw, jouw vrouwelijke kant en richting jouw mannelijke kant en dat is dan en op die manier dan word je aangetrokken van boven als het ware door door jouw wortel en de wortel is ook weer stamt ook weer van of En daardoor word je aangetrokken om geestelijk jezelf te verheffen. En ook van de zijkantjes, als je jezelf dus niet, we hebben gezegd, daar moeten we ons niet van afscheiden en niet uh, dichtklappen ons, ook ontvangen we die vermeende storingen die ons dik ons, uh, dikte geven. Rekent, in de breedte kunnen wij ook groeien. Dus van boven worden wij aangetrokken om de geestelijke wereld in langzame hand binnen te komen, door Maxom heen, stap voor stap, dat wij het geestelijke binnenkomen, ervaren van het geestelijke binnenkomen, verdienen dat. En de binnen onze wereld ook. Die storingen van links en van rechts. Bleven, altijd, bleven steeds bestaan. Totdat ik al voldoende kracht heb. Om in het geestelijke binnen te komen. Natuurlijk later ook bleven al die storingen bestaan. Maar ik ben dan, dan, dan opgewas. Natuurlijk als er een lawaai komt en dat doet het pijn in mijn oren, of uh, dat ik het als irritant vind, irritatie vind. Mijn uiterlijke mens vindt irritatie als irritatie. Maar de innerlijke, die gaat het, die, en dan moet ik natuurlijk, dan hoef ik niet te blijven daar waar het zo uh, so veel lawaai is. Ik kan gewoon de plaats verlaten, of iets anders. Maar, uh, ik word daar opgewassen daarin, dat ik niet vlucht daarvan. Dat ik het niet als, dat ik innerlijk daardoor niet uh, woede ervaar, of iets anders. Daar gaat het om. Dus van die zijkantjes, ook van die venstertjes, waar ik dan uh, al stralingen op mij komen, afkomen van allerlei wensen en allerlei aanbod van, van bevredigingen, die kunnen mij bevredigen. Uh, allerlei genotmiddelen, als het ware, genotobjecten, dat ik dat uh, doorgroei en daarvan ook ontvang ik ook van de zijkantjes... Uh, voldoende... In, in, de, in de juiste mate... stralingen... Uh, en die maken mij ook natuurlijk... Uh, wijder... van binnen... geef mij ook die liever... totdat ik langzamerhand... omhoog... klim... Uh, binnen mijn vier amma en dan passeer ik dan de magstroom. Een, een uh, wat wij noemen een, een, een slagboom die als het ware scheet waarneming van onze wereld en het geestelijke. Natuurlijk is het niet zo scherp als wij het ons voorstellen wat ook wanneer wij nog in onze wereld, alleen in waarneming van onze wereld zitten, ontvangen we natuurlijk absoluut binnen onze vier armen hulp en assistentie en straling van licht en van, wat we noemen dan, ons engel, onze eigen wortel uh, van het geestelijke Uh, daarvan ontvangen we natuurlijk uitwerking. en maar het verschil tussen het waarnemen van alleen onze wereld en wanneer wij al beginnen in het geestelijke wereld en wanneer wij uitkomen is dat in onze wereld is alles verbrokkeld alle draden van binnen, geestelijke draadjes van ons, die zijn gebroken. we voelen het ook met anderen dat wij afgesneden, als het ware, van elkaar zijn. We kunnen wel gevoelen, we kunnen wel gevoel tonen, maar toch wel afgesneden van elkaar. Zo ook zijn we ook hier afgescheiden als het ware van verbanden, kracht, krachtsvelden, krachtsverbanden, met de straal, met, het, met de, met de stralen met de geestelijke, met het, met het licht. En daarom bleek het ons wel dat wij zoveel vrijheden hier hebben. Ik kan dit doen, ik kan alles doen wat ik wil. Omdat wij die verband dat verband met de hogere niet ervaren maar wanneer wanneer men magsom passeert en in het ervaren van de geestelijke al per permanent binnenkomt natuurlijk met vallen en opstaan maar toch wel permanent al voortdurend al uh, het geestelijke de geestelijke wereld binnenkomt in zijn waarneming dan verliest men eigenlijk uh, schijnbaar de vrijheid van wil want dan kan men niet terug dan ben jij al verbonden met het licht dan datgene wat beneden nog Gebroken, gebroken, gebroken was. Al die draadjes, die worden boven hersteld. En ook hier beginnen ze al hersteld worden, maar die zijn nog erg, erg erg, wijk. Maar daar worden ze hersteld. En ook die plaatsen, de herstel, herstelplaatsen, die lasjes, die worden als het ware uh, geheeld heel heel geworden zijn. En daardoor al die verbanden met het hogere groeien steeds. Wanneer je het geestelijke, de geestelijke magsom, dus magsom de oversteekplaats passeert. En daarna als je kijkt vanaf boven de magsom al ben je op de eerste, op de allerkleinste allerlaagste traptreden van de geestelijke waarneming. Als je kijkt naar beneden, als het ware naar jou, naar de waarneming van onze wereld, dan kijk je en dan kan je ook niet voorstellen dat dat jij dat kon zijn, dat jij daar ook kon zijn, dat jij kon ook Zondig, zondige. En jij gaat ook kijken naar anderen, en jij zal, zal ook voelen. Niet dat jij zal dan van, van uh, hoogdravend van boven naar beneden, neer, neer, neer, neer slagen, neer, neer kijken naar beneden. Uh, trots of zo, absoluut niet. Maar jij zal gewoon kijken naar, naar uh, mensen die in onze wereld gewoon leven binnen onze wereld. Met alle pleziertjes wat ze beleven, En je zal kijken en zeggen, hoe kan een mens in godsnaam zondigen? Betekent dat jij als je dan in jouw machtron passeert in een geestelijke binnenkomt, betekent dat jij al verlost bent van die tweeledigheid waarmee de schepper de wereld heeft geschapen? Absoluut niet. Ook daar heb je de hetzelfde chassadin aan jouw rechterkant en geworod aan jouw linkerkant. Maar dan heb je dan niet die storingen van onze wereld meer. Van links en rechts. Maar daar heb je iets anders voor. Maar heb je al dan? de storingen van onze wereld zijn al voorbij. Die zijn bededen gebleven. Als het ware bij jou. En dan heb hij alleen boven, heeft hij heeft iets anders, hij heeft de schepper opgebouwd. Daar heeft je de schepper opgebouwd, van rechts en van links van jouw vier armen, heeft hij heeft iets opgebouwd. Van rechts van, jou, van jouw vier armen. Dus ook bij jouw vier armen van in het geestelijke, heb je ook de rechterkant van jou, binnen jouw vier armen, dat zijn gassadien, genade en de link ...of mannelijke kant... ...en geworod heb je aan de linkerkant... ...dus aan de linkerhelft... ...van jou binnen jouw vier armen... ...jouw vrouwelijke kant... ...maar buiten jouw vier armen... ...van rechts... ...heb jij dan... ...vier werelden... ...abia... ...vier werelden... ...het systeem... ...het systeem van reine krachten vier werelden, dus opbouwen van beneden naar boven, Asiya, Yitzira, Bria en het boven. En links, links van jouw vier ama, heb je in het systeem van onreine krachten, noemen we dat. Er is niets onreins daaraan. Uh, de, het, het, meest, het kleinste element van het systeem van onre, onreine krachten, is miljardenmaal meer dan, dan het, het hoogste haalbare hier onderaan, onder de marso. Dus ook daar zijn die twee noodzakelijk. Van links dan hebben we dan een systeem, het systeem, het systeem van onreine krachten. Oké. Okay. En die, die stralingen hier beneden hadden we gesproken over storingen van links en van rechts, en boven de maxom in het geestelijke hebben wij, spreken we over stralingen die jou prikkelen. Stralingen die jou prikkelen van links door het systeem van onreine kracht. Het woord onreine is natuurlijk weg bij ons allerlei associaties, dan moeten we dan overwinnen dat. En van rechts stralingen van het goede, laten we zeggen, systeem van reine krachten, van, van rechts. Tussen die twee ook bevind je daar jezelf. Ook daar dus bevindt zich, zich die, als het, ware, als het ware, tweeledigheid. Maar ook die strijft ook, hoe hoger kom je hoe meer eenheid krijg. je. Eenheid van die twee. Niet dat jij kiest dat jij naar rechts wordt vergeschoven alleen. En links laat je dan liggen. Of je naar links gaat en rechts laat je liggen. Maar je gaat die beiden integreren. Die beiden gaan smelten als het ware. Die blijven bestaan. En op een hoger niveau smelten zij en wordt het een middeleeuw daarvan gemaakt. Eenheid tussen die twee krachten. En dus hoe hoger daar ook in het geestelijke, hoe meer eenheid. Want wat het einddoel is, eindsel: volledige rechtvaardiging, volledige. Hmm, van al jouw krachten in overeenkomst met de enige scheppende kracht. En dus boven de magzoom begint het op een asia. Ja, asia van die geestelijke wereld. En asia is, laten we zeggen, uh, ervaring van asia, ook in een geestelijke, is 90 procent, uh, kwaad. kwaad bedoelen we natuurlijk niet de kwaad van onze wereld maar het is nog verborgen als het ware het is nog als het ware duisternis geestelijke duisternis en dat noemen we kwaad als het ware ook hier moeten we heel goed uh, onder woorden komen en op begrepen dat in het geestelijke, als wij spreken over kwaad, is heel iets anders dan als wij spreken over kwaad in onze wereld. Hoewel, van dezelfde, komt van dezelfde bron. Dan ervaren we boven de macht eerst een SIA, langzamerhand ook weer tien sfeer uit van de SIA. En langzamerhand meer en meer tot eenheid. Maar het algemeen van de SIA is dat. 90% is kwaad, als het ware. En 10% is goed. Het algemene. Op alle tien sfeerot. Dus als je gezegd bijvoorbeeld van maalgoed, de SIA, ook daar is 90% kwaad, 10% goed in jouw waarneming van die van deze wereld. En natuurlijk, als je komt op uh, uh, je soort van SIA is hoger. Maar dat is dan een bijzondere. Ja, algemene en bijzondere. Het algemene van, van de wereld is, ja, is 90-10. 90-10+. Het bijzondere is dat, elke heeft, dat met elke sfera groeit de, het gevoel van eenheid. Maar bleef altijd bleef dit is dus ongeveer 90 10 laten we zeggen. En dan goeie je verder op. En dan kom je in je tira. En je is al 50-50, 50, 50. 50 goed, 50 slecht. En zo ga je verder naar Bria. Bria is laten we zeggen, is 90 goed. En 10 slecht. En dan kom je in het zielet dat Bijna in jouw waarneming, bijna voor 100% goed zijn. Waarom bijna? Omdat er zijn bepaalde wensen die we niet kunnen corrigeren. Zeer zware uh, wensen die we niet kunnen corrigeren. Het heet Leva Evan, een stenenhart, 32%. Wensen die wij niet kunnen corrigeren, die worden gecorrigeerd pas met de komst van een messias. Maar het doet er niet toe aan onze, aan onze vervulling. Als wij behalve die 32 corrigeren, dan zijn wij volmaakt voor deze wereld. Die anderen, die 32, hangen als het ware dan beneden en ze laten dan al met ons met rust want zij zijn ook dan uitgecorrigeerd in die mate wat, wat het nodig is en hierover hebben we dus ook links en rechts van links hebben we die onreine kracht wat we noemen onreine kracht en van rechts hebben we reine kracht laten we zeggen goed. en het is zo so dat op elke traptreden is het altijd zo dat onreden omringt het reden. Net als uh, een vrucht, laten we zeggen een, een, zeg dat, een nootje, een noot. Dan buiten is de schil, het schil, zeer. Zeggen, het is niet te eten. Kun je je tanden breken? Het is niet te eten. Maar als je dan de schil, het schil doorbreekt, dan kom je tot voeding. Dus de schil van de nood is als het ware, als het ware klipa. Weet ook klipa. Schil. is klipa. Maar dat is als het ware een afval heel belangrijk wat ik nu vertel. Dus dat schil van een noot is een afval ten aanzien van datgene wat binnen is, dat is eten Wanneer wordt het afval? Heel belangrijk begrip nieuw. Wanneer wordt het dat, dat, dat schil van een nootje, van het nootje, wanneer wordt het tot afval? Wanneer wij doorkomen, wanneer wij het opbreken, wanneer wij dat schil van dat nootje opbreken en tot eten komen, tot dat pitje, pitje wat erin zit, komen wat eetbaar is, op dat moment zien wij dat, dat, schil, dat het schil afval, tot afval wordt maar voorheen niet. Voorheen, voordat wij bevatten iets, is het schil, of wat we noemen dan onreine kracht, als het ware, is een beschermingslaagje boven het reine. In elk onreine zit reine. Als iemand merkt bij zichzelf dat iets onreins in, in hem in, in, in hemzelf in is, dan betekent dat dat hij al tegenover die gestelde al uh, ziet. Hij kan het nog niet aan, maar het straalt hem al dat er reine in hem is. Dus het is al een hogere traptreden. Ervaring, wat je dan ervaart, dat jou, jouw waarneming iets is wat onrein is. Wat betekent dat binnen, binnenin iets reins is? En als je door, door, door komt, als je niet vlucht van het onreine, maar werkt eraan, omdat jij weet dat binnen dat onreine reine zit. Natuurlijk moet je niet op zoek gaan naar onreine zaken, maar in jou, binnen jouw vier armen is niets eigenlijk uh, echt, echt onrein. Binnen jouw vier armen moet je zien dat als je iets onrein ervaart binnen jouw vier armen, dan binnen dat zit reine en omdat jij nog het reinen niet aankan, dan heeft de schepper zo gemaakt, dat hij dan als het binnen dat, dat jij dan binnen dat reinen, dat boven dat reinen, heeft hij dat, als het ware onreinen onreine erop gezet, iets wat niet eetbaar is, heet onreinen. Maar zolang jij nog niet, dat nog niet aankan. Is het alles in dat zijn de beiden voor jou hè? Hey? Oké. Stap voor stap. Als wij dat reen verleren dat? Is het is een belangrijke zaak, misschien gaan we de volgende keer verder. Probeer dat. Wat ik vertelde, probeer het nog een keer te horen is Kabbalah, Kabbalah, wat ik jou vertel. Een zeer diepe zaak, wat ik jou vertelde. Kijk, dat hebben we ook, dat is ook, sluit ook aan op het eerste gedeelte. Van wat eigenlijk mens is. En hier kan je ook veel, van binnen moet je gaan werken aan jezelf, en kijken, en probeer dat in, in reine te brengen hoe kan ik dan aan de ene kant binnen mijn vier armen zitten en terloops even naar buiten kijken, maar, dat, maar niet mee aangetrokken niet naar buiten te komen als het ware, van binnen mijn vier armen, overal waar ik ben draag ik mijn, ga ik met mijn vier armen mee ik ga binnen mijn vier armen overal naartoe hoe kan ik dan andermans pijn aanvoelen ik kan daar niet in een andermans uh, op de tweede tekening hebben we ook opgetekend ik zal even het erover hebben dat heeft ook te maken met het eerste gedeelte van onze les van de pijn, de pijn van een ander aan te voelen hoe moet je het doen de tweede tekening van de les, dat komt in één, voor één bestand naar jou toe. Daar heb ik twee toestanden getekend, A en B. A is, dan zie je dan twee ronden, twee uh, cirkels, en die overlappen elkaar. En op de eerste deel, de helft, hel, deel staat vier amen van jou en op het tweede staat vier armen van een, van een ander en die twee overlappen elkaar je moet alles op alles proberen om dat niet te doen we is je nog niet gecorrigeerd en als je dat zoiets doet, als je je bemoeit dat betekent die tekening A uh, van les 33, 34, 2 wat links is afgebeeld dat betekent dat jij op het terrein, op privacy, schendt van de ander. Geestelijke privacy van een ander schendt. Wanneer jij binnen zijn vier armen penetreert door jouw bemoeizucht van over zijn eigen geestelijke werk. Je moet niet eens luisteren als jij wil over zijn geestelijke werk vertellen. Of iemand wil jou vertellen over zijn geestelijke ervaring, want hij begrijpt dan op dat moment niet, maar dan door jou te vertellen, zal hij schade ondervinden. Het is heel speciaal, zeer bijzonder. Het is absoluut niets wat, wat in onze wereld is, Men zegt, we moeten het praten. Ja, iemand een trauma heeft gehad, geestelijk of psychopsychische trauma, dan zeg men praat daarover nog een keer nog een keer nog een keer en daardoor word je word je beter het gaat alleen maar om artsgevoel van okay, je praat nog een keer nog een keer en dan zeg je nou moet ik nog verder erover hebben ja? kijk nou naar weet het, naar bejaardenhuizen verzorgingshuizen mijn vrouw geeft ook weer nooit uh, één keer per week een beetje koffie schenken daar komt gewoon vrijwilligster met een joodse, zo'n instelling de mensen van 95 jaar dat is, uh, is al 60 jaar ja, zoveel, 60 jaar na de oorlog ze hebben geen ander onderwerp net zoals ik weet, niet anders opnieuw nieuw meer om over te praten, behalve de kabbala, hebben ze alleen maar één onderwerp, kamp He? Dus je moet niet penetreren bij de andere in een de, de, de andere mans vier armen. En op de tweede, tweede afbeelding hebben we toestand B, waarbij beide apart staan. En dan kan je zijn pijn overnemen. En niet door jezelf binnen zijn vier armen te penetreren, als het ware. Ook fysiek niet. En daarom heb ik ook verteld, daarom staat het gezegd in de Joodse wet, dat een man mag niet met een vrouw, als de vrouw loopt voor hem, dan moet je wel minstens die vier armen houden. Dat hij niet binnenkomt in de straling, in het stralingsveld van de vier armen, van de vrouw die vreemde vrouw is, van zijn eigen vrouw mag hij wel dat doen. Hij is ook verenigd met zijn vrouw. Omdat aan de ene kant. Behouden beide. Levenspartners. Man en vrouw. Hun eigen vier amers. Met hun eigen kanalen omhoog. Tot helemaal naar boven. Naar de wortel van hen. Aan de andere kant zijn zij. Verbonden ook boven. Verbonden Met elkaar. Weer hetzelfde principe, algemene en bijzondere. En het bijzondere is echtgenoten, man en vrouw. Iedereen heeft zijn eigen vierama. En dat is zijn persoonlijke kant. En ook een algemene tussen hen, een van de algemene kanten, is dat zij verenigd zijn. Dat zij hebben ook een soort gemeenschappelijke vierama door hun echterlijke verbinding. Probeer dat, wat je gehoord had, ook in het tweede gedeelte, probeer het te verbinden met wat wij gezegd hadden, allemaal in het eerste gedeelte, over wat het mens is. En probeer dat diep in jezelf uitgaande van je eigen wortel binnen jouw vier armen te verinnerlijken en te begrijpen wat het is om de pijn van een ander te gaan voelen. Want jij haalt de pijn van een ander binnen jouw vier armen. En jij brengt hem dan, haalt hem dan omhoog, aangehecht als het ware, als een staartje, achter jouw eigen verzoek, jouw eigen zorg, jouw eigen pijn. Je haalt dit allemaal omhoog, naar jouw eigen wortel, waaruit al het goede en al het al de zegen komt maar je hebt niet jou je pleit dan in de eerste instantie niet voor jou hoewel jij ook pijn heeft gebrek gemis tekort maar je haalt het omhoog omwille van dat die tweede die andere en die pijn heb jij via die via die venstertjes in jou in jouw vier armen naar binnen laten komen en heb je niet afgesloten voor zijn pijn en dan haal je dat naar binnen en binnen jouw kolom van jouw Via Ama haal je het omhoog en van boven komt. En daarom hebben we gezegd dat van boven komt eerst jij krijgt als eerste verlichting. Jouw intentie moet natuurlijk niet om dat, om door, om eerst als het ware voordeel te behalen. Maar zo is het. Dan komt het eerst op jou af, Want het is allemaal binnen jou vier waar waarvan boven uh, zegen komt, of een regen van zegen, of een verlichting, et cetera, van jouw pijn. Het komt op jou. Het kan niet anders zijn dan alleen dat het alleen op jou afkomt. Binnen jouw kolom naar beneden, naar jou toe. Wat gebeurt er dan met die ander, met de pijn van die ander die jij in jezelf ervaart, die je over jezelf hebt overgenomen, die je hebt opgelegd door jou ontvankelijk te maken daarvoor? Dat is dan verder niet jouw zorg. Jouw zorg was alleen maar om dat op te tillen omhoog mee te nemen omhoog. Want binnen jouw vier ama is jouw terrein van je werk. Maar dan, die vier amas bestaan overal in het heelal. En het hele heelal is eigenlijk een vier ama, als het ware, van de scheppen. Wat is de vier ama? Dat is een vier hoeken. hoek is kogma, Links boven, links boven is Bina, onderste rechts is Zeirhandel en onderste links is Malgoed of anders de naam van de schepper. Bovenste rechts is uh, Jut. bovenste links is Hey, eerste Hey en dan onderste rechts is dan Vav en de onderste links is de, de, de, de tweede he, de onderste hee. Hier, Jutke, Wafke. Dus de naam van de schepper, daar, daar als je dat binnen jouw vier amen werkt, dan is de naam van de schepper, gaat op jouw berust. Dus, verder is niet jouw zorg, jouw zorg was om, te pleiten voor die ander, om mee te nemen zijn pijn. En dan gaat het van boven, omdat van boven is mateloos, een groter bereik is, dan alleen jou, vier ama komt het van boven, via die andere kanaal, via de wortel, de engel van die, klossar, van die andere mens die, Winspijn heb je in jezelf opgenomen. Dan komt het via zijn eigen beschermengel, van via zijn wortel van zijn ziel, naar beneden, langs zijn eigen vier armen, komt de zegening, een stukje zegening, naar hem toe. In die mate waarin jij was, hoe jij pleitte voor hem. En daarom vaak is het zo gebeurd het wel dat de mens opeens zegt, ik begrijp niet hoe dat ik kreeg. Ik begrijp niet hoe je kreeg dat zoiets zoiets moois, Opeens, ik verdien dat niet. Ik weet niet hoe dat allemaal gekomen is. Maar het kan zijn dat hij in contact hij heeft iets goeds gedaan. Of in contact is geweest in de trein met iemand. En hij begrijpt, hij was zich niet bewust. Maar die andere was wel bewust. Hij was wel bewust van de pijn van de ander. En terwijl hij zat daar te, te, te zuchten, opende hij zichzelf voor jouw zucht. En haalde hij dat op. Zelfs onbewust. Omhoog. En hij kreeg beloning, als het ware. Verlucht, opluchting. En... Zeg je die misschien. En jij ja, ook kreeg ook later ook dat. Dus zeg jij begrijpt het niet hoe dat komt. Want wij zijn allemaal. Verbonden met elkaar. We moeten we nooit. Uit het oog verliezen. Het is nu al. Vandaag is vrijdag. Ik zie wel nu dat dit. Nu al. Vier uur is. Ik ga stoppen want beneden is in de keuken mijn vrouw. En... Ik moet het nog in de computer gooien, dat die bestandjes is. En ook nog op de site laten komen. En... Dan ga ik kijken ook. Aan al die voorbereidingen, wat mijn vrouw doet. En... Daar heb ik ook wat. Wil ik, moet ik ook wat... Aandoen. Nog een prettige weekend toegewenst. En tot de volgende keer.